Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een oplossing voor mensen met long covid lijkt een stap dichterbij. Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt dat een experimenteel kankermedicijn langdurige coronaklachten kan helpen genezen. Het is allemaal nog pril, maar deze onderzoeker is positief. Ik ben altijd wel voorzichtig daarin. Hè. Dit is in het lab. Uh, dit is nog niet de realiteit voor de mensen. We kunnen het nog niet testen in de mens. Dus ik ben voorzichtig. Uh, maar wij gaan er zeker mee door. Wij zien er genoeg uh, hoop in om er mee door te gaan. Er zijn zo'n 100.000 mensen in Nederland... die jaren na de coronabesmetting nog steeds flinke klachten hebben. In Noorwegen is de extreme regen door storm Hans grotendeels voorbij. Wel stijgt het water in sommige rivieren nog. En dreigen er nog overstromingen. Het zijn de ergste overstromingen in Noorwegen in 50 jaar. In totaal zijn 4000 mensen geëvacueerd. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de auto's... die op de Fremantle Highway staan. Ruim 2700 auto's op het vrachtschip zijn uitgebrand... en het is door ingestorte verdiepingen te gevaarlijk om ze daar weg te halen. Het schip ligt nu nog in de Groningse Eemshaven. Het mag daar tot half oktober blijven liggen. Daarna wordt het schip ergens anders gerepareerd of gesloopt. In Den Haag zijn de opgravingen bij het Binnenhof bijna klaar. Afgelopen maanden onderzochten archeologen daar de bodem... en vonden daar onder meer een skelet uit de IJzertijd. Honderden jaren voor Christus. Hier midden op het voorhof uh, hebben we een kuil gevonden... met daarin verbrand botmateriaal. En dat bleek uh, afkomstig van een persoon, een jong persoon... uit de IJzertijd, dat we dat hebben gevonden hier midden op dat duin... Hier midden in het centrum, waar normaal alles altijd verstoord is... Ja, dat, dat is heel erg bijzonder. De archeologen zijn deze week nog bezig met opgravingen. Mensen kunnen achter een hek meekijken naar de vondsten. Dan nog het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken schijnt de zon bij 22 tot 25 graden. Morgen kan nog een paar graden warmer worden... al trekt het later op de dag wel dicht en kan er ook een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd file door de nasleep van een autobrand bij Purmerend op de A7 van Horen naar Zaanstad. Vanaf de afrit Avenhoorn heb je 25 minuten oponthoud. Ze zijn aan het opruimen. De rechterrijstrook is dicht. En door de afgesloten A10 Zuid bij Amsterdam sta je in de file op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen heb je 10 minuten oponthoud tussen Badhoevendorp en Amstelveen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Zandvoort. En jij Leeft het? Zong, Zon, Zee, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Door, oh mijn god, wat is het voor? Het lijkt hier wel of Jordy Shore? Elke keer dezelfde diepe, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat het elke keer. En hier staan we dan, mijren, zo gaat het. En ik, mijn bier is doodgeslagen. Ik drink pakdoos onder prik. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijre, Noem maar één gele jongen Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen nou ja, Als FOMO mens, FOMO mens was Maar als ik één wens had Had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag In plaats van om zes uur in de snackbar wow. Maar fuck het, we leven Dus bestelde nog één En hey, hier staan we dan hey. Mijn rug en en ik Mijn bier is doodgeslagen Ik drink paakloos onder bricht Waarom ben ik elke keer Weer bang dat ik iets mis mij ruggegaan, gaat, mij gaat en ik, ik ben op het punt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 Van de sigaret maar mijn gloed, nieuwe winter over hem. Maar rugge gaat en Loop maar wat mee te blerren. Mijn kerpie tot de Loanesse. Vooraan in de Polonesse. Rugge gaat Zie FM met een hoofdletter hoofdletterzet. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. I, I love the car And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that blows her perfume through the air.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 Me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor en el corazón.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 Plafond en ik denk aan jou baby Alleen aan jou De ochtend komt en nu slaap ik nog steeds niet Alleen door jou Slijden wilde wilde nacht slijden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 Like the big nose stays in Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De douane heeft in de haven van Rotterdam ruim 8000 kilo cocaïne gevonden. Volgens OM is het de grootste drugsvangst ooit in Nederland. De drugs hebben een straatwaarde van rond de 600 miljoen euro. De Noorse stad Hamar is van plan om de beroemde ijsbaan onder water te laten lopen. Hamar ligt aan een meer dat dreigt te overstromen... door de hevige regenval van de laatste dagen als gevolg van storm Hans... Door de baan onder te laten lopen, wil Hamer de rest van de stad ontlasten. In de sloten van een woonwijk in Den Haag is een hoge concentratie PFAS aangetroffen. Dat zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Bewoners krijgen het advies om het water niet te gebruiken voor hun tuinen, er niet in te zwemmen en geen vis uit de sloten te eten. Het weer, zonnige periode met hier en daar open wolking. Het is 22 tot 25 graden. V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 hij gaat mee naar mijn huis En ik weet niet of je het weet Maar ooit ben je mijn bruid. Ooit ben jij mijn bruid. En ik hoop dat jij dat ook met mij wil, Voor altijd met mij wilt En ik hoop dat jij dat ook met mij wilt Want ik wil nooit meer een ander Nooit meer een ander Ik wil nooit meer Dumb yeah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 Ga douchen met mijn badmuts op Hou een feestje met de boksen aan Want als ik nu...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 Nee, wat maakt. Oh, king, deze omroep. The mane on my head gives power to my brain. Lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Lying in the morning sun. Oh, shaking my tail.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 Fem, met een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerit. Ik